10 uur. Het nos Journaal. Jan van der Putten. Het aantal voortijdige schoolverlaters is de afgelopen 10 jaar gedaald. Van 15 naar 10 procent. En daarmee voldoet Nederland precies aan de norm die in Europees verband is afgesproken, meldt het CBS. Met 10 procent schoolverlaters staat Nederland in de Europese middenmoot. Malta en Portugal doen het het slechtst. Daar verlaat zo'n 30 procent van de leerlingen de school zonder diploma. Rond deze tijd begint in Den Haag het debat over de 200 miljoen aan bezuinigingen op de publieke omroep. De wereldomroep wordt zwaar getroffen door de kabinetsplannen en wordt met twee derde gekort. De omroep zendt vandaag uit vanaf het plein in Den Haag. Actieleider De Vries van de wereldomroep. In die uitzending willen we nog een keertje over het voetlicht brengen wat de wereldomroep is en wat het doet. Onze thema's, onze issues, waarom Nederland een internationale zender heeft. Wat we in allerlei talen doen, wat voor beeld wij in het buitenland uitdragen. Kennelijk weet de Tweede Kamer dat niet, dus we hebben besloten met mobiele studios cetera, uit te rukken en we staan hier nu opgebouwd uh, met alle apparatuur en wagens en noemen op samen op het plein. En voorafgaand aan het debat overhandigde een actiecomité van de Wereldomroep een aantal petities aan de Tweede Kamer, waarin wordt gepleit voor het behoud van de Nederlandstalige uitzendingen. Vanmiddag praat de Kamer over de cultuurbezuinigingen. De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA en PVV willen een aantal plannen van het kabinet aanpassen. Zo willen ze een Fries theatergezelschap behouden en een aantal muziekgezelschappen tegemoetkomen. En waar het geld vandaan moet komen is nog niet duidelijk. In Nieuwegein woedt een grote brand in een verzorgingshuis. De brandweer is bezig met evacueren van 80 bewoners... van zorgcentrum De Geense Hof aan de Vuurse Schans. Daarbij wordt de brandweer geholpen door omstanders. Zoals deze man, die in de buurt aan het werk was. Ja, we zagen in één keer op het dak een klein vuurtje. Werd uitgemaakt in één keer werd het één grote steekvlam. En toen bleef het maar gaan en zwart roken. Toen zijn wij gaan vragen of we hulp hadden. En toen zijn we gaan helpen op het dak en dan zijn we iedereen ja ben ik naar binnen gegaan samen met mijn collega. Toen zijn we, uh, alles gaan, uh, iedereen gaan helpen. De evacuees worden in verzorgingshuizen en sporthallen in de buurt opgevangen. 30 tot 40 mensen hebben rook ingeademd. Sommige van hen worden naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van de brand in Nieuwegein is nog niet duidelijk. Het weer nog zonnig en warm. 25 graden op de wadden tot ruim 30 graden in het zuidoosten. Morgen opnieuw tropisch warm, later op de dag stevige onweersbuien. En de dagen daarna wordt het met maxima rond 21 graden aanmerkelijk koeler. ADB verkeersinformatie. verkeersinformatie zijn nog vrij veel problemen op de weg, vooral door ongelukken. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat een lange file tussen knooppunt Velberbroek en knooppunt Grijzoord 9 kilometer. Voor technisch onderzoek zijn daar nu twee rijstroken dicht. Je kunt het beste omrijden via Arnhem, de rondweg Arnhem, de N325 en daarna de A15. Net over de grens op de A16-119 richting Antwerpen staat een hele lange file. Er is dus vanmorgen een ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rijbaan is dicht bij Sint-Job en het Roor. Omrijden kan via Rosendaal en Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. De A27 van Gorkum naar Utrecht, voorknopend Lunette, 7 kilometer heeft te maken met de brand in Nieuwegein. Eén rijstrook is voor de hulpdiensten dicht. De A59, Os richting Zonzeel, bij Maden 2 kilometer... door een ongeluk met drie vrachtwagens. Verderop bij Terheide 2 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. Kunt u die A59 op dat stuk beter mijden. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Het zijn de Ziggo zinderende overstapweken...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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Aangepast strafrecht voor adolescenten. Plan van staatssecretaris Teven moet meer zijn dan hard straffen... zegt de reclassering. De Betuwelijn begint op stoom te komen. De Betuwelijn, wat was dat ook alweer? Als je goed kijkt, dan zie je vanaf het begin... Gemakzucht en vooral leugens om het de zaak erdoorheen te krijgen. Het is echt een nulproject. Politici houden zich wel degelijk aan verkiezingsbeloften, blijkt uit onderzoek en het ochtendtumeur van Henk Westbroek bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen, Nederland. Als het aan de staatssecretaris van Veiligheid ligt, Fred Teven dan. Uh kunnen jongeren tussen de 16 en 23 binnenkort zwaarder worden gestraft. Zo wordt de maximale duur van jeugddetentie verhoogd... van twee naar vier jaar... en kan een zwaar zede of geweldsmisdrijf... niet alleen maar meer met een taakstraf worden bestraft. staat allemaal in de brief van de staatssecretaris... waarin hij zijn plannen voor het zogenoemde adolescentenstrafrecht toelicht. Chef van Gennep, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkeman. Directeur van de, van de reclassering Nederland. Blij met dit plan? Uh, nou ja, u uh, pikt er nu iets uit wat uh, maar één deel van het verhaal is... ...van uh, hier en daar strenger aanpakken, uh, wat ook in het verhaal staat... ...en daar ben ik met name blij om, uh, dat uh, hij ook uh, bij die groep van 16, 17-jarigen... Uh, fors wil gaan investeren in, uh, in uh, zeg maar de meer, wat ze mooi heet, outreachende aanpak. En dat betekent, en dat, uh, dat, daar zijn we met de al druk mee bezig... ...dat je behalve met de betrokkenen uh, individueel... ...dat je ook kijkt naar de omgeving... Van ...van die jongvolwassenen, zoals het gezin, vrienden en scholen. Ja. En wat niet, niet onbelangrijk is, dat de staatssecretaris vindt... ...dat er ook uh, middelen voor beschikbaar moeten komen. Dus ja. ik ben daar wel blij mee. Ja, maar goed, dat doen we toch al jaren. We hadden een minister van Jeugd en Gezinnen... ...die heeft allerlei jeugdcentra uh, opgericht... Nou, kijk, natuurlijk wordt er al jaren in jongeren geïnvesteerd. Ik heb het nu even over de reclasseringsaanpak. Van, van, van de laatste jaren hebben wij ons toch vooral gericht op het individu van de dader of van de verdachte. Uh, mensen die bij ons komen. Nu als nu het nu om jongere mensen gaat, zeg maar vanaf uh, 16 jaar, waar wij straks wellicht rol in krijgen, ja. is het net van belang om die omgeving erbij te betrekken. En dus dat je daarin moet investeren. En dat kost gewoon tijd en energie. En geld. En geld. En hebt u dat allemaal? Tijd, nou, hij, schrijft, hij schrijft in zijn brief uh, letterlijk dat hij in het kader van het adolescentenstrafrecht middelen ter beschikking zal stellen aan de regering om dit uit te breiden. Ah. Dus ik ga hem daaraan houden natuurlijk. U krijgt er geld bij. Ja. Nou begrijp ik ook waarom u, waarom u blij bent. Nou, kijk, ik, ik ben niet een directeur die uh, vaak over geld praat. Ik, uh, ik vind dat we vanuit de inhoud moeten redeneren. En ook zonder extra geld uh, zou je moeten blijven investeren op die jongvolwassenen. Ja. Omdat nou, dat zijn nou net de mensen zijn die in het begin van een uh, criminele carrière staan. Ja. En waar nog heel veel winst te halen is als je het hebt over uh, minder residieven in Nederland. Wat is nou concreet het grootste verschil met de huidige situatie als de plannen doorgaan? Nou, in ieder geval als je hebt voor reclassering in Nederland is het grootste verschil dat wij een veel actievere rol krijgen bij, bij jongeren, dus vanaf 16 jaar. Ja. Uh, de, de minister of de staatssecretaris die willen dus dat uh, in sommige gevallen het jeugdstrafrecht van toepassing is op mensen die ouder zijn dan 18 jaar en uh, in een aantal gevallen dat uh, het volwassenstrafrecht uh, van toepassing is op mensen die jonger zijn dan 18 jaar. Ja. En het belangrijkste uitgangspunt, uh, belangrijkste verandering daarbij is, waar wij ook als reclassering al eens vaker voor gepleit hebben, kijk niet naar strikt die leeftijdsgrens van 18 jaar. Maar kijk naar het gedrag van die jongeren die een delict bepleegt en naar de aard van het delict en laat ja. dat bepalend zijn voor de gedragsinterventie die van toepassing is. Ja. Maar als een 17-jarige nu met geweld een supermarkt overvalt, draait hij dan gewoon voor langer de cel in? Uh, nou, ik kijk. In individuele gevallen is het moeilijk om, uh, om, uh, om daar iets over te zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat uh, teven dat dit wel bedoelt met zijn plan, iemand die een ernstig uh, delik uh, pleegt. En dan kun je dit wel toerekenen, een overval op een supermarkt. Ja. Die, dan, die draait dus, voor langere tijd achter tot de dan, dan wil hij het mogelijk maken dat dus A, ofwel volgens het volwassen strafrecht berichten, en dan heb je en dan heb je sowieso allerlei mogelijkheden om langer te straffen. Dan wel, als het dus echt om hele jongeren gaat, dat je stuk gevangenisstraf van twee jaar naar vier jaar kan gaan. Ja. En wie bepaalt dat? De rechter. Op basis waarvan? Van nieuwe wet. Maar goed, dan, dan moet zo'n rechter toch ook handvatten hebben... om te zeggen, dit, dit geval past in deze categorie, ja of nee... Nou ja, goed, dat doet de rechter natuurlijk nu op dit moment ook al. De rechter die kijkt naar, naar het individuele geval en die straft die dader op maat. En hij heeft straks de mogelijkheid, als die wetgeving dus doorgaat, om bij jongeren, en dan gaat het denk ik met name om jongeren onder de 17, want vanaf 17 kan die al volwassen strafrecht toepassen, maar van onder de 17 om langere gevangenisstraf op te leggen. Juist, dus uh, jongeren die zich schuldig maken aan echt uh, serieuze, uh, gewelddadige uh, criminele feiten. Die kunnen een hogere gevangenisstraf tegemoet zien. En dan komt u om de hoek om ook het gezin te genezen, zal ik maar zeggen. Nou ja, kijk, ik, ik hoop dus wel dat als die, als die plannen doorgaan van een langere gevangenisstraf. Hij zegt er wel bij dat die moeten plaatsvinden in een desbetreffende jeugdinrichting. Dat je vooral ook, dat ook gedurende die jaren. dat iemand zo'n uh, zo jong, uh, zo jong iemand in detentie zit, dat ook gedurende die jaren, die langere jaren van gevangenisstraf, uh, geïnvesteerd wordt in uh, behandeling en begeleiding. Want ja. anders schiet je er nog niks mee op natuurlijk. Nee, precies. Nog laatste vraag, even voor wat betreft dat geld. Hoeveel geld hebt u extra nodig om uh, aan de behoeften van de staatssecretaris te kunnen voldoen? Nou, daar kan ik uh, in, in, in aantallen geen zinnig woorden om op zeggen. Het is wel gewoon een feit dat deze aanpak, dus dat je, dat je veel meer investeert in de omgeving van de dader en de verdachte, ja. dat dat meer tijd kost en de arbeid intensief is. Ja, en dus meer geld. En meer geld. Maar hoe, ik zou het maar gaan uitzoeken, want u moet straks naar de staatssecretaris toe en die gaan dan aan u vragen, hoeveel heb je nodig? Nou, dat zullen we zeker doen. Meld het ons ook vooral. Hartelijk dank. Dat zal ik doen. Er komt iets raars aan, een raar geluid. Heel donker, zwaar geluid komt eraan. En dat neemt in intensiteit, neemt dat toe. En op een gegeven moment ga je denken, dit is een monster, dit komt eraan, dit monster. En op dat moment schrik je wakker en denk je, oh, het is een goedere trui. De betuwe komt eraan. Deze week in Goedemorgen Nederland. Ja, de btw lijn, dames en heren, begint op stom te komen. Eindelijk, wekelijks, rijden eh, nu al bijna 500 treinen naar bestemmingen overal in Europa. Protest tegen de trein was in de loop der jaren verstomd. Maar nu laten de actiegroepen wel, eh, van wel leer eh, weer opnieuw van zich horen. Hoort u in een verslag van Sander Bartling. Ja, ik kan u vertellen dat ik vind dat hij nu al redelijk succesvol is. Als je kijkt naar het aantal treinen waar we mee gestart zijn en wat we nu rijden. Als voorbeeld in 2009 reden we nog 200 treinen per week. Nu raken we er 500 per week al aan. Als je goed kijkt, dan zie je vanaf het begin gemakzucht, luiheid bij politici... en vooral leugens om het de zaak er doorheen te krijgen. Het is echt een nulproject. De Betuwe-lijn komt op stoom. De goedere trein naar Duitsland, die 20 keer zo duur werd als geraamd. Die verguisd werd omdat die nooit uit de kosten zou komen. Die het trieste bewijs werd van het onvermogen van politici om lange termijn projecten te plannen. Die lijn rijdt nu 500 keer per week naar Duitsland. En je hoort er niemand meer over. Bijna niemand. Ja, wat misschien met de beterroep vanaf het begin. is dat men de naïviteit had. Dat men dacht dat men voor 500 miljoen gulden. toen nog gewoon over bestaanspoor spoor Maaiveld een uh, spoor aan kon leggen naar Duitsland. En toen ging alles mis wat er mis kon gaan. Dat zegt Betuwe-bestrijder van het Eerste Uur, Paul Frerix. Dan zei ze, het bedrijfsleven gaat meer betalen. Hebben nooit meer betaald. Uh, er komen voorzieningen voor alle mensen. Is nooit gebeurd. Het wordt een groot succes. Er komen treinen, nou, daar sta je van te kijken. Nooit gebeurt. Maar dat laatste is niet helemaal waar, want op het rangeerterrein van de Beterroute sta je wel degelijk van de trein te kijken. Voor mij een soort oceaan van zeecontainers die als een soort reusachtige Lego-blokken op elkaar gestapeld liggen te wachten op transport Europa in. Ja, wij zijn hier op het RSC, het eh, Rail Surf Center Rotterdam. Nou is een locatie waar uh, containers worden aangebracht uh, voor de rail. Dat zijn containers die komen van schepen af, maar ook heel veel van vrachtwagens. Maar dit is een punt waar inderdaad heel veel lading op het spoor wordt gezet richting het achterland. Kees Tommel, directeur van KiRail, Want dat is wat we zien. Hè. Hier links van ons lopen de sporen. Hier komen allemaal trucks voorbij met zeecontainers erop en dergelijke. En die worden dan door twee van die reusachtige kranen in een behoorlijk tempo op die trein gezet. Waar gaat dit allemaal naartoe? Nou, deze containers die kunnen naar heel veel bestemmingen gaan, eigenlijk over heel Europa. Maar een heel belangrijk uh, land is Duitsland. Maar er gaan ook veel containers naar Italië, het kan naar Zwitserland, het kan naar Oostenrijk. Dus eigenlijk alle Europese bestemmingen. Europa ligt open voor Nederland. Er komt een noordelijke treinlijn naar Scandinavië, een oostelijke naar Polen en een zuidelijke naar Italië. Om dat mogelijk te maken heeft de Nederlandse belastingbetaler... bijna 5 miljard euro neergeteld. Veel geld. Vooral omdat diezelfde belastingbetaler weigerde... om de trein door zijn achtertuin te laten gaan. Zegt actievoerder en lokaalpoliticus Paul Frerix. Hier zie je dus die zes huizen. En die zes huizen hebben hier een tuibrug die je nergens ter wereld ziet. Ik noem het wel eens de kleine Erasmusbrug. Een hangbrug die heeft 125 miljoen euro gekost. Alleen om die huizen in contact te houden met de andere kant. En we hebben, want begint, hebben we nog een bruggetje, een ijzeren brug, waar buren twee woonden aan de ene kant en twee aan de andere kant, die wilden contact met elkaar houden. En daar is een ijzeren brug overheen gekomen van 65.000 euro, zodat men toch met de fiets naar elkaar toe kan om die twee buren om s koffie te drinken samen. Ja. Een miljard euro extra is er uitgetrokken om al die boze burgers tevreden te stellen. De actiegroepjes van Waleer zijn daardoor weggekwijnd. Maar nu de trein eindelijk begint te rijden, duiken ze weer op. In de voortuin van Arie de Bruin kun je hem niet echt zien liggen, de betere route Je ziet me niet, maar je hoort me wel. Ja, dat is zeker. We horen hem zeker. Hij is een kilometer hier vandaan, hè? Hier een kilometer achter, ja. Ik en... had uiteindelijk nooit verwacht dat hem hier zouden horen, omdat hier een heleboel huizen tussen staan. Maar dat geluid dat draagt uh, er helemaal overheen. Want het aantal treinen op de Betuwe-lijn groeit, maar het aantal leden van uw vereniging groeit ook. Nou is juist langs die hele lijn, langs die hele Betuwe-route, zijn mensen onteigend. Er hebben zich drama's afgespeeld, maar mensen zijn ook gecompenseerd, huizen zijn verstevigd, geïsoleerd. Hoe kan het nou dat bij u nog zoveel geluidsoverlast is en zelfs scheuren in muren ontstaan? Nou ja, het is zo dat de bevolking heeft dit geaccepteerd, de vanuitgaande dat hier een normaal geluidsniveau kwam. En uh, ja, zeker, ze zijn vastgesteld. Maar de vraag is of het een eerlijke manier is. Daarnaast is alles gebaseerd op, uh, op rekenmodellen die niet kloppen. Want er zijn metingen verricht hè, hier. Ja, maar ze zijn ook gestopt uh, naar aanleiding van onze klachten. Omdat, uh, naar ons gevoel, dat niet op een juiste wijze ging. Vertel. Uh, treinen reden in één keer heel erg zacht. Er reden veel minder treinen. De treinen die uh, expliciet heel veel herrie maakten, die zijn niet meegemeten. Uh, dat zijn toch drie uh, belangrijke dingen? Natuurlijk kan de beterroute lokaal best hier en daar wat overlast geven, wat we heel erg vervelend vinden. Maar vindt directeur Kees Tommel van Spoorbeheerder Kierel, alle herrie die de betuwe treinen produceren valt binnen de wet geluidshinder? Dan nou, laat ik u dit zeggen. Eén, De beterroute is niet gebouw, gebouwd voor het aantal treinen wat we nu rijden, maar voor een veel groter volume. Daar zijn in principe ook allerlei maatregelen getroffen. Uh, er worden ook gewoon geluidsmetingen uitgevoerd. En uh, wij werken gewoon binnen het wettelijke kader. Mocht blijken dat we daar niet binnen werken... dan zullen we inderdaad de nodige aanpassingen gewoon moeten doen. Morgen dus deel 2. <coughs> Pardon, vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op... Goedemorgen Nederland, Een bus met mensen met, met zwarte truien, kools. Dan denk je, nou, wat gaan, wat gaan we nou krijgen? Maar goed, uh, ze stonden toch voor iets. En dat was nog een staartje van uh, de Betuw-lijn. Dat hoort u morgen. Goed. Straks, dames en heren. Wat doen politici met hun belofte als de verkiezingen voorbij zijn? Nou, opmerkelijke conclusie uit onderzoek. Ze houden zich eraan. Eerst nu het ochtendhumeur van Henk Westbroek. One, two, three. We nemen een kleuter van een jaar of vier... en die vraag je liever, hoeveel is één plus één... De kans is vrij groot dat het kleuterantwoord 23, 48 of zelfs een miljoen is. Je legt daarna in alle rust uit dat het correcte antwoord op de vraag 2 luidt. De volgende dag stel je aan diezelfde kleuter dezelfde vraag opnieuw... en ondanks het feit dat je de dagen voor het juiste antwoord nog verklapt hebt ook... loop je de kans dat zo'n kleuter 11 roept... Bijna goed, zeg je dan, en met behulp van twee zuurtjes maak je vervolgens helder dat 1 plus 1 in alle gevallen 2 is. De derde dag geeft zo'n kleuter dan vlekkeloos het goede antwoord op deze eenvoudige vraag. Omdat kleuters binnen de categorie mensen vallen, illustreert dit voorbeeld dat de diersoort mens geneigd is van haar fouten te leren wat me als vanzelf op de meer filosofische vraag brengt... of de ambtenaren die over het perfectioneren van parkeermeters gaan... net als de gemeentelijke politici die hun bezigheden sanctioneren... eigenlijk wel mensen zijn. Immers, ooit wierp je geld in zo'n meter... en zelfs een kleuter begreep dat je voor meer geld meer parkeertijd kocht omdat niet iedereen altijd voldoende euro's bij zich droeg om een uurtje parkeertijd te kunnen kopen, was het mogelijk maken van betaling per pinpas een aangename perfectionering. Maar de parkeermeter-evolutie stond daarna niet stil, en tegenwoordig vraagt de computer van zo'n ding wat het nummerbord van je auto is, hoe oud je bent, je broekmaat en bovenwijte, in enkele gevallen ook vanzelfsprekend naar je seksuele geaardheid. Om al de juiste antwoorden te kunnen geven... moet je op knoppen drukken of draaien. En die knoppen doen nooit, helemaal nooit... wat jij wilt dat ze doen. Dit heeft hartaanvallen tot gevolg en verbale uitspattingen... waar de bond tegen het vloeken niet blij mee is. Deze voortschrijdende parkeerevolutie is bedacht door wezens... die oprecht van mening zijn dat ze volwaardige mensen zijn... en dus van hun miskleunen kunnen leren. Dat zal ook eigenlijk best zo zijn. Maar of ze al foutloos tot twee kunnen tellen? Zei Henk Westbroek morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Ja. Se tutti quanti siamo in orbita nella follia, io non so più chi sei, non mi importa chi sei, mi basta perdere l'incanto di una nostalgia, ma vedrai un altro me, in un sogno fragile, riderai come se. Non ti avessi amato mai cercherai un altro me oltre l'ombra di un caffè troverai solo me se mi fermo un attimo io non so più chi sei Qui si vive così day by day, night by night, e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandoniamoci alla soglia della mia pazzia, e vedrà. Je weet ik wil, niet wat je wilt. Ik weet niet ik via, maar ik con me, non mi perdo neanche un solo timo. Weer tweede op het Songfestival dit jaar. Rafael Guarazzi van uh, Namens Italië met folia Damore. Het is uh, vijf voor half elf, dames en heren. Mooie beloftes vliegen ons altijd om de oren in campagnetijd bij de verkiezingen. Maar vaak is de gedachte dat het alleen bij beloftes blijft. Politieke partijen doen echter vaker wat ze beloven dan gedacht. En dat blijkt uit onderzoek van de onlangs gepromoveerde politicoloog Tom Lauwers. Goedemorgen. Goedemorgen. Loze verkiezingsbeloftes bestaan niet. Nou, de partijen doen zeker niet altijd wat ze beloven. Maar sommige mensen maken dat er wel eens van... dat er helemaal nooit gebeurt wat partijen geloven. Hoe vaak en, doen ze wat ze beloven? Uit eerder onderzoek blijkt al dat regeringspartijen... ongeveer 60% van hun beloftes om weten te zetten in beleid. Ik heb dat onderzoek net iets anders aangepakt... en gekeken naar de politieke posities voor uh, verkiezingen... en in het parlement, zodat je ook naar oppositiepartijen kunt... Uh, uh, kunt uh, uh, kijken. Uh -huh. Je kunt dat niet zo makkelijk in een getal uitdrukken... maar dat gaat toch redelijk goed. Linkse partijen blijven gewoon links... en rechtse partijen blijven gewoon rechts, normaal ja. gesproken. Maar het punt is natuurlijk dat als ze in de oppositie belanden... dat ze geen bal meer te vertellen hebben over het algemeen. Um, oppositiepartijen hebben in Nederland relatief veel invloed vergeleken met, uh, met andere landen. Ik heb gekeken ook naar Engeland en daar zie je dat ze inderdaad alleen maar nee kunnen schreeuwen. Terwijl in Nederland, je ziet nu met uh, bijvoorbeeld de discussie over uh, het ritueel uh, slachten, ja. dat de Partij voor de Dieren als een heel kleine partij toch een hoop uh, tot stand kan brengen. Ja, dat klopt. Hoe kan het beeld zo anders zijn dan de feiten? Ja, daar, daar is al wel wat onderzoek uh, naar gedaan hoe dat precies komt. is overigens niet mijn hoofdvraag, maar is wel een heel interessante, in, inter, heel interessante vraag inderdaad. En dat lijkt toch te komen dat mensen uh, een heel specifieke ervaring projecteren op alles. Dus mensen die bijvoorbeeld tegen de betuwe -lijn zijn, die zeggen... ja, zie je wel, die politici doen ook nooit wat ze beloven... Uh, of mensen hebben gewoon een algemeen ongenoegen over uh, de, uh, de sociale staat van het land. En projecteren dat ook weer op, uh, op politici en, en, en wat ze doen. En natuurlijk hebben mensen niet ongelijk uh, dat soms politici inderdaad uh, flink lopen te draaien over uh, koenders, over het PGB. Maar als je naar het bredere beeld kijkt, valt het wel weer mee. Dan leven wij natuurlijk in een coalitiemodel... waardoor partijen van alles nog wat beloven. Maar dan moeten ze vervolgens in de Eerste Kamer gaan zitten onderhandelen... om een regeerakkoord te maken. En dan moet iedereen wat inleveren. Dat hoort ook bij het Nederlandse systeem natuurlijk. Ja, dat hoort zeker ook bij het systeem. En dan zie je ook dat dat wat voor wat afwijking zorgt. Hè? Dat partijen een beetje moeten schuiven. En dat oppositiepartijen zich vervolgens een beetje daar af gaan zetten. Ja. Um, maar in Engeland schuift de, uh, schuift de boel ook, laat ik maar zeggen. Uh, daar zie je dat de regering ook al iets gematigder wordt dan in de verkiezingscampagne. Daar zie je dat de oppositie zich er ook weer heel veel tegen afzet. Dus welk systeem je ook kiest, er is altijd wel enige mate van, uh, van afwijking. Ja. Uh, uh, maar aan de, aan de andere kant ook weer niet een hele grote afwijking. Nee. Zou het helpen als partijen van tevoren duidelijk maken met welke coalitie ze willen gaan regeren uh, voordat uh, de campagne is gesloten... en voordat we dus gaan stemmen? Nou, in, in zekere zin voor een kiezer die coalitievorming heel belangrijk vindt... is dat natuurlijk informatief. Hè? Van, stel je wel, deze zijn stemmen. Die kunnen rechtsaf, maar die kunnen ook linksaf. En wat ja. is nou hun voorkeur? Het ja. probleem is uh, alleen dat in de jaren 70... He, hebben de linkse partijen dat wel eens gedaan. Zo'n uh, electoraal verbond gevormd. Ja. en zeggen, wij gaan de verkiezingen winnen... Nou, vervolgens haalden ze te weinig zetels en moesten ze alsnog gaan onderhandelen. Dus er zit ook een zeker risico aan dat teleurstelling van kiezers alleen maar groter wordt... als je te expliciet gaat zeggen ja. uh, wat je precies wil en dat vervolgens niet kan realiseren. Ja, het goede nieuws voor politici is dus dat ze vaker doen dan wat ze beloven. Dan, dan ze, uh, vaker doen wat ze beloven. Het slechte nieuws is dat het beeld anders is. En uh, ja, dan zou je toch iets meer van de oorzaak moeten weten om dat beeld misschien te kunnen veranderen. Ja, daar, daar wordt ook wel aanvullend onderzoek. In Ierland is er nu onderzoek gedaan... dat uh, mensen uh, zijn over het algemeen wel cynischer... over dingen die niet, echt niet worden vervuld... en over uh, dingen die wel worden vervuld. Dus mensen zien het verschil wel, maar het beeld blijft... Uh, blijft het negatief. Maar ik denk dat dat een breder beeld is... Uh, over de politiek. En uh, dat dat niet alleen bij deze vraag speelt... maar dat eigenlijk ten aanzien van uh, hoe wij naar politici kijken... dat er sowieso een vrij negatieve houding is van kiezers... ten opzichte van die politici. Het zijn niet meer leiderschapsfiguren... Uh, zoals dat ooit misschien uh, meer is geweest. Uh, uh, en dat, dat heeft natuurlijk ook te maken met in verdere individualisering. Dat is aan de ene kant goed. Aan de andere kant uh, leidt dat er toch ook misschien toe... Dat dat die kiezers uh, toch iets te weinig uh, uh, uh, uh, uh, een hoge pet op hebben van de politici. Tom Lauwersen, politicoloog gepromoveerd op onderzoek... waaruit blijkt dat politici vaker dan wij denken... wel degelijk doen wat ze beloven. Ik dank u wel. Meer informatie dienst. vindt u op kro.nl. Dames en heren, het is bijna half elf tijd voor ons... om over te geven aan Prem Rada Kishun. Die zit ergens in een bus, ergens in Nederland. Prem, waar ben je? Goedemorgen. Goedemorgen, Gwen. Um, uh, discussie. heb je al iets? vooral wat actuaris is? Ik, ik begrijp, ik versta je vraag niet. Je bent heel slecht te verstaan, Prem, sorry. Oké, okay, weet je wat een actuaris is? Uh, een actuaris. Uh, het uh, heeft met de economie te maken. Maar, uh... Ja, luister naar zo'n actuaris is iemand die de risico's regent. En ik heb de voorzitter van het actuarieel genootschap en die waarschuwt voor de risico's van het nieuwe pensioenstelsel. Daar gaan we half uur lang over praten wat bij banken verboden wordt we ze het nu doen bij pensioenfondsen. En dat gaan we allemaal met een schoon geluid. Want dan komen we over de verbinding en niet over de telefoon zoals nu. Maar dat krijgt u allemaal te horen nadat Jan van der Putten met zijn orenstemgeluid het laatste nieuws heeft Radio 1. Het NOS now. In Nieuwegein staat een verzorgingstehuis in brand. Dertig bewoners en zes personeelsleden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het zorgcentrum De Geinsenhof is ontruimd. Eén rijstrook van de A27 is afgesloten voor het gewone verkeer... zodat ambulances en brandweerauto's ruim baan hebben. Het aantal voortijdige schoolverlaters is de afgelopen tien jaar gedaald van 15 naar 10 procent. Dat meldt het CBS. Nederland voldoet nu precies aan de Europese norm. Tsjechië en Slowakije doen het met 5 procent voortijdige schoolverlaters het best. In Den Haag is het Kamerdebat aan de gang over de bezuinigingen op de publieke omroep. Het kabinet wil 200 miljoen bezuinigen. Het lijkt erop dat de wereldomroep twee derde van zijn budget kwijtraakt. Vanmiddag praat de Kamer ook over bezuinigingen op cultuur. En in Cambodja staan vier kopstukken van de Rode Kmer voor de rechter. Eén van hen is Nguyen Chea, eind jaren 70 de rechterhand van de grote leider Pol Pot. En die vier worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van bijna 2 miljoen mensen... tijdens het schrikbewind van de Rode Kmer. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. A ah, verkeersinformatie. Zijn er zijn nog een paar problemen op de weg. Dat is onder meer het geval op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Er staat nog een lange file tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord 12 kilometer. Er staat een ongeluk gebeurd, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Het is nog het beste om om te rijden via de rondweg van Arnhem, de N325. Op de A16119 richting Antwerpen staat het nog helemaal vast bij Sint-Joppen het Goor. In België dus is een ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar kunt u het beste om rijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Wordt het al in het nieuws, A27 van Gorkum naar Utrecht. Voorknopend Lunetten staat 8 kilometer fieden, er is daar één rijstrook dicht. De A59 van Os naar Zonzeel, bij made 3 kilometer. Na een ongeluk met een aantal vrachtwagens is de rechte rijstrook dicht. Je kunt het beste omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dit is Radio 1, NTR, Runtime. Rem Pensioen is uitgesteld loon. De werknemer krijgt een deel van het salaris pas nadat die is gestopt met werken. Werkgever en werknemer zijn samen ervoor verantwoordelijk dat aan het eind van het arbeidsaam leven de werknemer maandelijks het uitgesteld loon krijgt omdat het systeem heel goed was, hebben we het in Nederland geïncorporeerd in ons gemeenschappelijk systeem. Via de Rijksoverheid is dit pensioenstelsel dwingend geworden voor de meeste Nederlandse werknemers. Het huidige stelsel staat nu ter discussie. Er is een nieuw stelsel ontworpen waar de leden van de FNV per referendum over kunnen beslissen. In feite zullen de FNV-leden bepalen of ons systeem van pensioenen zal veranderen. Maar zijn ze wel voldoende voorgelicht? Bijvoorbeeld over de risico's. Vandaag waarschuwt het actuarieel genootschap dat in het nieuwe stelsel de risico's groter worden. Wat vindt u? Wat wilt u? Een hoger risico voor hoger rendement? Of zegt u nee Prim, minder risico met mijn gespaard loon voor een misschien lager, maar een zeker inkomen? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, we staan in Amstelveen bij de Rembrandtweg voor de bibliotheek op het prachtige plein. Als u wat geluid hoort buiten van water, dan is dat van het prachtig fonteintje hier. U mag langskomen, u kunt ook bellen. Uh, met bedreiging tot afgelopen vrijdag, luisteraars. Wij maken dit programma vanuit een bus en dan zenden wij uit. Via UMTS komt dan het signaal in Hilversum binnen. En als de techniek ons in de steek laat, dan komt u... Krrr, dat soort geluiden en dan gaat het soms mis. En dat gebeurde afgelopen vrijdag, maar de techniek is hard aan het werken... om te voorkomen dat dat in de toekomst gebeurt. Um, Regis Zaguni, je bent voorzitter van het Actuarieel Genootschap. We kennen elkaar vanaf onze studententijd. Dus mijn vraag is, wat is de actuaris? goedemorgen. Ook luisteraars, goedemorgen. Um, een actuaris is een verzekeringswiskundige. In het leven hebben we allemaal te maken met risico's. Bijvoorbeeld het feit dat je een aanreding maakt of het feit dat je huis in brand vliegt. Actuaris zijn in staat om dit soort risico's, de kansen daarvan uit te rekenen... en de financiële gevolgen daarvan in kaart te brengen. Dus jij hebt economie gestudeerd en economie 3... En vervolgens actuariële wetenschappen. Ja, maar stop. dat is dus dat je eigenlijk alle data... Bijvoorbeeld als ik kom en ik ben nu 49 jaar ik wil een verzekering... dan stop je alle relevante gegevens in een wiskundige formule... en dan weet je hoe oud ik ga worden... en of het als verzekeraar handig is om met mij een verzekering af te sluiten. Ja, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar een nieuwe prognosetafel uitgebracht... Mm -hmm. voor, uh, voor Nederland. En uh, daarbij hebben we dus voorspeld hoe oud mensen in Nederland zullen worden, mm -hmm. of kunnen worden. Ja. En uh, je merkt dus ook dat mensen in Nederland langer gaan leven... dan wij tot nu toe hebben verondersteld. En wat is die leeftijd? De leeftijd is nu voor een nuljarige, voor een man, 85,3 jaar... in plaats van 82,3... en voor een vrouw 87,3 in plaats van 84,3 jaar. Oké, okay, dus onze kinderen worden veel ouder dan wij? Onze kinderen worden gemiddeld genomen veel ouder dan wij nu. Oké, okay, en jullie zijn dus die actuarissen... jullie zijn de mensen die echt uh, uh, de deskundigen op het gebied van pensioenen? Absoluut, dat klopt. Wij zijn in staat om risico's inzichtelijk te maken... die te maken hebben met pensioenvraagstukken, ja. Dus alle pensioenfondsen heb, werken wel met de actuaris? Ja, dat klopt. En als er één beroepsgroep alles weet over pensioenen... dan zijn het wel actuarissen? Dat klopt, ja. Oké, okay. wat vind je nu, want jullie hebben een persbericht uitgebracht... het Wat jullie analyse van het nieuwe stelsel. Wat, waar, waar waarschuwen jullie voor? Nou, Om te beginnen met het huidige stelsel. Ja. Ik denk dat het goed is dat we daar even uh, bij stilstaan. Het, het huidige stelsel is, is een, een, een robuust stelsel... maar het blijkt dat de pensioenen te duur zijn. En waarom is dat te duur? Omdat we langer leven, wat ik net heb, heb, heb uitgelegd, dat we tot nu toe hebben verondersteld. En dat maakt dus dat je langer moet uitkeren, pensioen, langer moet uitkeren. En dus dat je meer geld in de pot moet hebben. Ja. Om, dat, om die uitkering te kunnen. doen. Dus dat gespaardloon was gebaseerd op het feit dat als ik 65 word ...ik op mijn 72ste dood ga, ja, dan zou je me 7 jaar uitkeren hadden voldoende gespaard. Maar omdat Klopt. ik 85 word. Dan moet je twaalf jaar langer uitkeren. En dan is er onvoldoende geld in het spaarpotje. Ja. dat is één. En daarnaast is het zo dat het huidige systeem bepaalde garanties met zich meebrengt. Mm -hmm. En eh, om aan die garanties te kunnen voldoen moet je buffers hebben. Ja. Buffers opbouwen. Nou, als je dan een economie hebt en een crisis die eh, eh, zeg maar invloed heeft op die economie. Dan moet je dus misschien hogere buffers hebben. Ja. Om die risico's te kunnen opvangen. Nou, ja. Dat, ja, in het huidige systeem wordt het bijna onbetaalbaar om dat soort risico's volledig af te kunnen dekken. En daarom staat er ook in ons persbericht 100% garantie bestaat er niet. Maar in het nieuwe systeem zeggen ze dat het beter zal gaan... omdat die pensioenfondsen hogere risico's mogen nemen. Ja, nou, het, het, het nieuwe systeem heeft natuurlijk een aantal goede uh, uh, zaken in zich. Ja. Uh, ik, ik, zal er, ik zal er een drietal noemen. Een van de zaken is dat de premie stabiel blijft, ja. hè, dus niet... Uh, blijft stijgen of, of op en neer gaat. Ja. Uh, het tweede is dat uh, financiële schokken... vanuit de crisis bijvoorbeeld... Uh, wat langer uitgesmeerd worden... Ja. zodat uh, je uh, uh, de, de schokken beter kan opvangen. En het derde is dat gestreefd wordt naar reële... Uh, uh, aanspraken. En dat betekent dus dat je de aanspraken kunt verhogen als gevolg van de prijsinflatie bijvoorbeeld. Ja. Dat, is, dat zijn de voordelen van het nieuwe systeem. Maar, maar yes, je weet, ik heb rechten gestudeerd. Dus Voor een simpel mens als ik in het nieuwe akkoord zeggen ze als, we, als je spaargeld, je uitgesteld loon, meer rendement oplevert, dan kan je meer krijgen. Maar als het minder oplevert, dan krijg je ook minder uitgekeerd. Dat klopt. Ik heb net de voordelen genoemd. Ja. Maar het nieuwe systeem uh, uh, uh, kent ook een aantal nadelen, als ik dat even zo mag uitdrukken. Een van de nadelen is dat er minder prudentie is, omdat je in plaats van uh, uh, de risicovrije rente die je gebruikt om die spaarpot, zeg maar, die je hebt te calculeren, te, te berekenen, gebruik je nu een hogere rente. Ja. Als, als de plannen doorgaan. Nou, dat brengt dus met zich mee dat je daar meer risico in, in, in, in, in calculeert. Daarnaast is het ook zo dat je meer ruimte hebt om te beleggen. En dat je minder buffers nodig hebt om, om die risico's te kunnen nemen. Dus minder prudentie en minder zekerheid. Dus kort samengevat, het nadeel is... die pensioenfondsen mogen hogere risico's nemen... waardoor het ook slechter kan gaan. Ja, dat klopt. Aan beleggingsrisico's kleven dus voor, maar ook nadelen. Okay. Dus het kan ook slechter gaan, ja. En nu trek ik even de parallel met de banken. Uh, uh, de banken mochten als ze een bepaald deel in kas hadden, zeg maar 100 gulden, mochten ze eerst tot 1000 gulden uitlenen. En toen is het in de jaren 80 verhoogd naar 100.000. En daar hebben we problemen van gekregen. En nu zeggen we tegen banken, jullie moeten meer in kas hebben voor wat jullie uitlenen, het hefboom. En wat ik jou goed begreep gaan we met pensioenen precies het omgekeerde doen. Namelijk, ze mogen meer gaan beleggen... waardoor ze minder in kast mogen hebben... waardoor ze meer risico's hebben. De verplichtingen van banken en, en, en, en pensioenfondsen... zijn niet helemaal vergelijkbaar met elkaar. Maar in, de kern, in ja. de kern klopt het... dat als je natuurlijk gewoon... dat is in het huidige systeem ook ja. zo... als je meer risico wil nemen, moet je meer buffers hebben. Ja. Dus in de kern klopt dat, ja. Oké, okay, luisteraars, vindt u het goed dat we meer risico's gaan nemen, zodat je zegt, oké, okay, hoe meer risico's we nemen, hoe meer geld uh, het kan opleveren? Als zeg je, nou Prim, laten we maar lekker conservatief Calvinistisch doen. 0800 1121, mails kunnen naar primtime -at en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Yes. Wij hadden altijd het idee uh, uh, voor toen wij uh, uh, studeerden en wat je hoorde dat het pensioen in Nederland solid as a rock was. Het was een keiharde garantie. Ja. Is ons pensioen met het huidige systeem nog steeds solid, nog steeds sterk? Uh, ons systeem is, is op dit moment uh, redelijk sterk, maar um, wat ik je al zei, um, pensioenen zijn te duur, dus we moeten een aantal ingrepen doen om het het toekomstbestendig te maken. Okay. En in het nieuwe systeem... dan heb je het wel zeg maar toekomstbestendig... maar minder solide. Zoals de plannen er nu voor liggen, klopt, ja. Oké, okay, dan, dan, want ik luister als kijker... dat kent me al lang en die zegt... Prim, alsjeblieft, laat me geen <laughs> uitspraken doen... Die niet, uh, die, niet, uh, die niet verantwoord zijn. Dus ik moet het een beetje samenvatten... en hij is voorzichtiger, maar ik doe de onvoorzichtige uitspraken. Goedemorgen, Pim Smit. Goedemorgen Prem, kun je me verstaan? Ja, ik kan u uitstekend verstaan dankzij Martin Hulstaf, onze kan schuiergang. Prima. Uh, ik wil even een reactie geven op onze gewaardeerde actuaris. Uh, ja. Hij praat over premiestabilisatie. Die ligt in dit akkoord, het onderhandelingsakkoord, alleen maar bij de kant van de werkgevers. De werknemers worden geconfronteerd met het feit dat zij het risico nemen als de markt een keer tegenzit en de beleggingen verkeerd uitpakken. Ja. De andere kant is... Als de pensioenfondsen nu meer risico mogen nemen, dan gaan zij namelijk ook zeggen dat zij verwachten dat zij in de toekomst goede resultaten zullen halen. En als zij die goede resultaten in de toekomst zullen halen, kunnen zij nu vast voor de huidige pensioengerechtigden en de mensen die tegen hun pensioen aanzitten, alvast gaan indexeren. En gaan zij dus inboeten op hun uh, kapitaal wat zij nu hebben. En waarvan zij verwachten dat er over een tijdje meer zal zijn. Als in de tussentijd die markt een keer tegen zit, dan hebben de jongeren het nakijken, want dan worden de verwachtingen niet geschapen. Men komt tekort, want er is al eerder uitgekeerd aan de mensen die al wat eerder voor een uitkering in aanmerking komen of die nog lekker aan het pensioen opbouwen zijn op de latere termijn. En worden de jongeren geconfronteerd met dat risico en moeten zij gaan betalen. Oké, okay, twee dingen en... Pim. Pim, hoe oud ja. ben je? Portitia 55. Oké, okay, en wat voor werk doe je? Ik ben vakbondsbestuurder. Bij? Uh, wat denk je? FNV Bondgenoten. Yes. Oké, okay, Pim, precies mijn vraag. Oh, ik kijk, wilde wat uh, zeg je? Luister, ik zal even wat uitleggen. Want toen we het eerst uitnodigden, dochter Ander Saguni in de beurs... was dat je kan twee dingen bespreken: de risico's en de solidariteit. En uh, de Saguni wat uh, uh, Pim Smits van FNV Bondgenoten uitlegt, is dat zeg maar, de toekomstige generatie de prijs gaat betalen... Uh, uh, uh, van, van, van wat er gaat gebeuren voor de huidige generatie. Klopt dat? Uh, zoals de plannen er nu voor liggen, is de kans aanwezig... dat als je nu te veel uitdeelt, dat straks... omdat het systeem zeg maar, zo is in, in, in elkaar is gesteld... dat je tien jaar uh, zeg maar, de tijd hebt om te herstellen... Dat dan je geld uitdeelt, precies wat, wat, wat, minister wat Pim net, minister net heeft gezegd. En dat je dan uh, uh, als, als, als jongere de kans uh, uh, dat je dan dat risico loopt... om, om een korter of lager pensioen te hebben aanwezig is, inderdaad. Er is een jongeman de bus in gelopen dag. Wie ben jij? Uh, Erwin, Erwin de Klerk. Erwin, hoe oud ben je? 26. Werk je al? Ja. Wat voor werk doe je? Meubelbouw. Oké, okay. maak je druk over je pensioen? Uh, ja, best wel. Ja. Want... Uh, ja, uh, wordt overal in belegd, maar uh, of al die bedrijven ook nog wel zo stabiel blijven... zoals bijvoorbeeld Shell uh, of overal plekken in de wereld zeg maar, een heleboel troep maken... is dat nog wel uh, nog zo stevig. En uh, jij bent al 26, dus je spaart al voor je pensioen. Uh, uh, ben je lid van een vakbond? Uh, nee, dat niet. Dus jij kan niet stemmen over het nieuwe pensioenakkoord? Nee, dat niet. Nee. Oké, okay. maar dan ondertussen Pim Smit... Jullie als vakbondsmensen hebben wel de sleutel in handen of dat nieuwe pensioenplan uh, er komt of niet? Uh, ja, daar komt het wel in grote lijnen op neer. Bovendien speelt de politiek natuurlijk ook een hele grote rol. Maar daar hebben we de parlementaire democratie voor. Laten we er niet te veel in details uh, treden. Laat ik het zo zeggen. Uh, het alternatief van FW-bondgenoten kan door iedereen geraadpleegd worden via internet. Daar worden ook de verschillen uitgelegd met het huidige onderhandelingsakkoord van de sociale partners, de vakcentrale en de werkgevers. En het voorstel wat wij hebben liggen, dat betekent meer zekerheid met het risico dat je wat minder pensioen met z'n allen hebt, maar in ieder geval zicht op een pensioen. Okay. ...en de mogelijkheid om wat eerder uit te treden in, met de AOW... ...want ook hebben wij met uh, minister Kamp okay. nog... Oké, Pim, Pim, Pim, Pim, voordat je als luisteraars... ...ik, ik, ik, ik, ik ben niet zo'n fan van van vakbonden... ...maar ik moet zeggen, Pim Swits, ...je doet je werk ontzettend goed, want gewoon inbellen... ...en dan zorgen dat je je standpunt afvormt. complimenten. Twee vragen nog. Ga jouw leden meedoen met het algemeen referendum van de FNV? Ze staan er klaar voor. FNV-bondgenoten gaat haar eigen leden ook raadplegen... ...in een adviesgevend referendum... En 80% weet haar mening al. Oké, okay, en, en dat is? Uh, dat er overnieuw naar de onderhandelingstafel moet worden gegaan op voorwaarden die FNV-bondgenoten heeft geschapen. Oké, okay, Pim, hartstikke bedankt. En Regis Saguni worden de vakbonden en de ministeries raadplegen ze ook actuarissen in deze hele discussie? Wij zijn op de achtergrond zijn we wel betrokken bij een aantal... Technische vraagstukken. Uh -huh. Premier je kunt je voorstellen, als beroepsorganisatie um, uh, houden wij ons bezig met maatschappelijke vraagstukken. Geen politieke vraagstukken, uh -huh. maar meer vanuit de vaktechniek. Daar waar het bijvoorbeeld gaat om het waarderen van de zogenaamde zachte, hè, aanspraken die minder zeker zijn, daar worden we wel bij betrokken. Okay, is dit uh, akkoord, uh, Barbara Fruister, in mijn briljante vraag: van der, is dit akkoord maatschappelijk verantwoord in jouw visie? Dat is een hele moeilijke vraag. En uh, uh, uh, dat laat me het zo zeggen. Er zijn nog een aantal. Er is nog een aantal openstaande punten in dit akkoord. Die hebben we ook genoemd in ons in ons persbericht. Kan ik even herhalen? Uh, bijvoorbeeld, wat gebeurt er met de huidige opgebouwde aanspraken? Dat zijn nominale aanspraken met een bepaalde garantie. Wat ga je ermee doen? Daar kom je, je... voor de juridische zekerheid. Je hebt ja. een afspraak gemaakt en die moet je nakomen. Maar yes. ga je die nu invaren, zoals men dat zo mooi ja. zegt, in het nieuwe systeem? Ja. Of laat je die zo? Ja. He, dat, is een, dat is één vraag. Een tweede vraag is, hoe zit het met het toezicht in het, in het nieuwe systeem? En, en hoe zit het met de besluitvorming binnen pensioenfondsen? De zogenoemde governance, zoals men ja, dat zegt. Want hier krijg ik van Joop. Uh, een, een tweet van uh, Mail en die zegt... groeten aan J's en wil hij ook benadrukken... dat er twee systemen komen. De sociale partners kunnen kiezen tussen... een systeem met zekerheden, FTK1... en een ja. systeem met meer risico's, FTK2... en als de adviseurs nu maar in staat zijn... om het goed uit te leggen. Uh, dat herken ik. Uh, uh, wat, uh, wat die meneer heeft uh, uh, geschreven. Dat risico bestaat uh, er. Nee. En daar is dus nog geen duidelijkheid over. Okay. En het is een zaak dat vrij snel daar meer duidelijkheid over komt. Anders loop je dus het risico van een vrij ingewikkeld systeem en duurt ook een langere tijd om het in te voeren, maar ook om het uit te leggen. Maar daarom zit je vandaag in mijn bus om het uit te leggen. Goedemorgen, meneer De Haas. Uh, goedemorgen. Hoe gaat het met u? Uh, uh, ja, ja, nou, nou, nou, maar bij mij gaat het goed. Het is mooi weer en een beetje klus in om het huis, dus, wel uh, eh, dus wat dat betreft wel. Nou. Maar... Um, de reden van mij bellen, dat was die pensioenen, hè? Ja. Nou, uh, het kwam erop neer of sparen of beleggen. Ja. Uh, en ja, bij beleggen kun je uh, meer, uh, meer winst halen, maar ook, uh, ook meer verliezen. Maar rekening houden met de ontwikkelingen in de wereld als geheel, ook Griekenland, uh, Griekenland, Portugal, et, et cetera, heb ik toch een hele sterke voorkeur voor sparen Misschien wat... Calvinistisch, misschien wat conservatief, maar... Je, je, je Meneer De Haas, een hartstikke goed punt. Sorry dat de onderbreek, maar er zijn veel tweets en veel belles Waarom kan je niet gewoon alleen sparen met dat pensioengeld? Je kunt niet alleen maar sparen, omdat het anders nog veel duurder wordt, Prim. Waarom? Want... Nou, ik zeg, ik, zeg niet, ik zeg niet alleen sparen, maar wel een accent op sparen. Een ja. iets groter accent op sparen dan op beleggen. Kijk, okay. in, in het huidige systeem, Prim... ...hebben wij dus uh, uh, uh, dat wij sparen voor uh, die, die, die pot, een pot met geld wat je ja. nodig hebt om de uitkeringen te doen. Ja. Dus een, een, een rentecomponent daarin speelt een belangrijke rol. Ja. He, want als je naar de toekomst toe kijkt, gaat je geld ontwaarden. Dus daarom ja. moet je rekening ook houden met een rente. En de rente die wij dus uh, gebruiken om het geld te verdisconteren... ...om de calculaties te maken, is een risicovrije rente. Ja. Als je dat helemaal niet meer zou doen, wordt gewoon pensioen nog veel duurder. Ja. En ja... Dan, dan, dan, dan het nu al is. Ja, maar is ik, ik, en ik, ik, krijg is... Het, ik zal krijgen... het mailheersgezoek het maar uit met de fonds. Ik heb geen vertrouwen in financiële professionals. Ik zorg voor mijn eigen oude dag met 100% zekerheid. Nu, nu, nu, nu, om, om, om dit... Kijk, wa, wa, waar het om gaat... Is, ik heb ook geen pensioen. Ik wil dat niet. Ik heb één verzekering... die als ik dood ga, keert het mevrouw uit. En als ik 65 word, krijg ik 150.000 gulden. Heb ik zelf gespaard. Dat zijn, zeg maar, zulke financiële producten. Ik geloof namelijk niet... In het sprookje dat als je spaart dat het geld zoveel gaat opleveren dat het lange tijd betaalbaar kan blijven. Is het een sprookje of kan het echt? Nee, het is, het is geen sprookje. Maar het is wel zo dat er goede, een, een goed toezicht moet zijn. Dat er goede regelgeving moet zijn. Dat er goede governance moet zijn. Dus uh, hoe, hoe kom je tot een bepaald besluit. Hè? Uh, en dat er gewoon rekening wordt gehouden met een evenwichtige belangenbehartiging. Dat je dus kijkt naar hoe de risico's zijn verdeeld. Mm -hmm. En als je dat soort dingen uh, uh, in ogen neemt, dan denk ik dat er wel degelijk sprake is van het systeem, zoals we dat nu ook in Nederland kennen. Dat het een ro robuust systeem is en dat eigenlijk bekend is over de hele wereld. Vergeet dat niet, hè Prem. Oké, okay. mevrouw Kuipers, goedemorgen. Goedemorgen, Prem. Ik wilde graag even reageren. Je vroeg, uh, ik dacht aan het begin, of uh, vakbondsleden wel goed op de hoogte worden gesteld? Ja. Ik dacht het wel. Wij, ik ben van FNV Bouw. Ja? En ik heb uh, vrijdag uh, een extra bondsraad. en dan uh, krijg ik het helemaal weer uitgelegd. En ik denk dat, uh, wat ik jammer vind, uh, dat de solidariteit van bondgenoten met de rest van de FNV ook wel te, te wensen overlaat als je al een jaar <lacht> weet hoe het zit. Ja, sorry zeg, Prem. mevrouw Peupers, Eva, bent u voor of tegen dat nieuwe akkoord? Ik ben voor het nieuwe akkoord, uh, Prem. Ik wil uh, toch wel ietsje meer risico nemen. Ik ben zelf 65, dan kun je zeggen, nou ja, voor jou... Uh, Maakt het niet zoveel meer uit. En, maar ik heb ook een vraag: waar blijven die jongeren? Want iedereen zegt van ja, het wordt doorgeschoven naar de jongeren. Waar zijn ze? Worden ze lid van een vakbond? Nee, want ze doen het allemaal zelf. Oké, okay, wacht even, mevrouw Keupers. Want ik heb ook ja. Jan Thees aan de telefoon. Goedemorgen, Jan. Ja, goedemorgen, Tren. Oké, okay, hoe oud ben jij, Jan? Uh, 40. 40. Oké, okay, jij bent de jongen die mevrouw Keupers bedoelt. Wat vind jij ervan? Nou, ik zou ergens te denken van geef mij maar keuzevrijheid. Laat mij tussentijds overstappen als ik dat wil. Nu kan ik alleen over als ik van werkgever verander. Meneer Zagouni, dochterant Zagouni, u ik Ja, waarom is het een goede zaak als mensen kunnen nou, overstappen? Ik, ik denk dat dat een van de voordelen is van het, van het nieuwe systeem. Dat er meer keuzevrijheid komt. Ja. Alleen de vraag is, kan iedereen daarmee omgaan? He, dat is de vraag. De ene, de ene wel en de ander niet. Jij maakt ook een keuzeprim. Ja. Heb je dat aangegeven? Nou, ja. Dat is jouw keuze. In het nieuwe systeem, dat is ook een van de voordelen... heb je meer keuzevrijheid. Zeker ook als het gaat om de beleggingen. Dus het is, het is zeker niet zo dat wij vanuit het AG zeggen... van uh, uh, het, systeem, het nieuwe systeem, dat is hem niet. We zeggen van jongens, wij maken de risico's inzichtelijk. En er zijn nog een aantal openstaande punten. En daar moet vrij snel duidelijkheid over komen. En dat maakt dat die, het, het, het voeren van discussie op dit moment ook lastig. Omdat niet alles... Nog uitgekristalliseerd is. Mevrouw Kuipers, kijk, het probleem is: in dat nieuwe systeem van u waarvoor u voor bent, worden de risico's groter, want ze mogen een hoger bedrag beleggen, waardoor er minder in kas is, zeg maar het beroemde hefboom-effect. Maar prem, de vakbonden en de werkgevers zitten toch in de pensioenfondsen? Als vakbond kan je toch ook bij die pensioenfondsen aan de bel trekken als het fout gaat? Maar ja, dan. Maar Neemt u niet het risico, kijk ik heb geleerd speculeren op de beurs is altijd risicohoudend. Ja. Soms groeien de bomen tot, in, het, uh, tot ja, in de hemel, maar soms zit je ook diep in het rafijn. Prem, ik heb nog nooit gespeculeerd, ik spaar alleen maar netjes, net als al die andere Nederlanders. Maar ik, enig risico mag ik uh, toch wel, ja, denk ik wel. Dokter als Anne ik realitie uh, van FVV van FV bouw gaat dat vrij goed, moet ik zeggen. En is onze opbrengst afgelopen jaar ook goed geweest. Ik ben, dus dat kan wel. Ik ben het ook helemaal. Deze ik, ik ben het met deze mevrouw eens. Ik, ik, mevrouw ik begon Kuiper. de uitzending aan mevrouw Kuipers. Ik begon ja. de uitzending al met het leven bestaat uit risico's. Als wij nu he, de weg op gaan, lopen ook kans dat we he, tegen ja. bomen rijden ja. Of dat we onder een trein ja. terechtkomen. Dus ja. Ja. dat klopt. Alleen de vraag is, hoe ga je met die risico's om? Ja, dat, maar, dat is de vraag. Dat is het ook, maar het is nog niet helemaal uitgewerkt. Hè? Dat vind ik ook altijd okay. zo moeilijk. Want... Precies. En ja. wat is het alternatief? Oké, okay. mevrouw Kuipers, luisteraars, tot ja. zover FNV Radio. We hebben bondgenoten, gaat daar naar boven. Uh, Jan Thijs, ben jij ook lid van een of andere FNV-vakbond? Nee, niet. Oké, okay, Jan, uh, je bent geen lid van een vakbond. Dat betekent dat je niet mee mag stemmen. Uh, nee, dat klopt. Dat is ergens wel jammer. Ja, uh, Rajesh Sahuni, zou dit moeten worden voorgelegd? Dank u wel voor het bellen, Jan uh, uh, Ja, Rajesh, zou, zou dit moeten worden voorgelegd aan alle werknemers... ook mensen die geen lid zijn van de vakbond? Nou ja, kijk, um, uh, pensioen is, is een Prim, En dat betekent dat de sociale partners, hè, de werkgevers en de werknemers dit, dit uh, zeg maar tot stand brengen. Het, het, het zou, uh, het, misschien is dat wel een heel goed uh, voorstel van jou, om het gewoon aan alle, alle werknemers zeg maar, voor te leggen. Um, nogmaals, ik, ik denk dat er hele goede elementen zitten in, in het nieuwe... In het nieuwe akkoord wat, wat er ligt. Alleen er zijn ook elementen op dit moment die duidelijk zijn. En die die risico's met zich meebrengen. En als, daar moet snel meer duidelijkheid als de vaste over komen. Mailer, was de laatste vraag. Als kabinet Lubbers in de jaren negentig niet gedreigd had pensioenen overschot af te romen. Om het begrotingstekort weer aan te vullen. Hadden de pensioenen nu genoeg liquiditeit gehad om de crisis te doorstaan. En was deze discussie ook overbodig geweest. Klopt dat? Nou, dat, dat, dat, dat, dat is een. een, een um, Kort door de bocht, primachtige tekst. Ja, ja <laughs> nou, ik, ik kan nu niet zeggen of het wel of niet klopt. Uh, weet je, als de crisis er niet zou zijn geweest, dan, dan, dan, dan, dan hadden nu misschien ook geen problemen gehad. Dus uh, dat, dat is achteraf kijken. Um, je moet ook dingen plaatsen in, in de tijdgeest van, van, van toen. Ja. De wetgeving van toen, de, de, de, de, de economische omstandigheden van toen. Um, ik, ik, uh, ik, ik ga daar geen uitspraak over doen. Maar wat ik moet je doen? Nu... De... Okay, als actuaris, hoe moeten ze de jongeren erbij betrekken? Dat die jongeren ook blij zijn? Wat zou jij, als je de baas was, erin zetten? Dat die jongeren ook meedoen? Nou ja, uh, in ieder geval, goede uh, voorlichting, communicatie. Uh, je merkt, de jonge man die net de bus instapt, de Prim, dat hij, hij dacht misschien. Vijf jaar geleden helemaal niet aan zijn pensioen. Nu praat hij al over pensioen. Dat is een goede zaak. Oké, okay, ik dank alle luisteraars, alle deelnemers... en natuurlijk mijn vriendje Radjes Sagouni. Wat heb je het ver geschopt in je leven, zeg. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... en de Stergelden, de financiers van de publieke omroep. Straks Jan van der Putten en Felix Munders met de gids.fm. Printtime is het NTR-programma. De NTR brengt cultuur iedere dag. Tot morgen. Shalom. Dag. Will you still need me, will you still feed me, when I'm 64? Ooh. It's brand time! Oh la la!